De gemeente Amsterdam stelt strenge voorwaarden... aan mensen die vandaag komen demonstreren. Vanmiddag is een demonstratie tegen racisme. En de gemeente verwacht ook tegengeluiden. Demonstranten mogen geen slag- en steekwapens... verstevigde spandoeken en vuurwerk bij zich hebben. En als er een confrontatie dreigt, wordt er onmiddellijk ingegrepen. Het weer zonnig, alleen in de zuidelijke helft vrij veel bewolking. In Limburg kan soms wat lichte sneeuw vallen. Maximum temperatuur 2 graden boven nul. De wind zwakt wat af, blijft overal droog... Morgen is het flink zonnig, dan wordt het 5 graden. Dit was het ROS Journaal. Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op Alternate.nl. Willen we overal video's kijken? Ja. Willen we aan een abonnement vastzitten? Nope. Willen we de nieuwe Samsung Galaxy S9? Yeah. Nu bij Tele2. De Samsung Galaxy S9 voor een genadeloos lage prijs. Niet omdat het moet, no, maar omdat het kan, kost. Yeah. 10% korting op diverse witgoedmodellen van Whirlpool. Nu bij Alternate.nl. Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Yeah. Check Tele2.nl. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt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 Koop nu uw kaarten op nnt.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Poon. Welkom terug bij het tweede uur van OVT. Tegen half twaalf gaan we luisteren naar een documentaire... over de iconische speelplaats ontworpen door de beroemde architect Aldo van Eyck. En straks een gesprek over Das Bild en hun beslissing deze week om na decennia succes te stoppen met naaktfoto's. Maar eerst haken we in op het bericht deze week over de zogeheten boemerangkinderen. U kent het vast of heeft zelf misschien wel last gehad van het lege nest syndroom. Ongelukkige ouders die worstelen met hun dagelijks omgeving... en de invulling daarvan omdat de kinderen het huis uit zijn. Maar nu is er onderzoek gedaan in Londen... door de gerenommeerde School of Economics... naar de leefsituatie van 10.000 in maar liefst 17 landen van de EU. En uit die studie blijkt dat de levenskwaliteit van ouders daalt... als zogeheten boemerangkinderen weer thuis komen wonen... in Hotel Mama en Papa. Uh, een comeback die uh, zorgt voor stress en een verstoord evenwicht. En bij ons nu Jan Latte, bijzonder hoogleraar... aan de Universiteit van Amsterdam in de demografie... en onderzoeker ook van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, een interessant onderzoek. Uh, en misschien zijn er mensen die nu luisteren... die dit verschijnsel herkennen. En het schijnt volgens de hoofdonderzoeker in Londen... ook vooral voor te komen en ernstiger te zijn... in protestanten dan in katholieke landen. Uh, maar ook hier dus... Um, Boomerangkinderen. Wat zijn dat nou precies? Nou, dat zijn kinderen die uitgevlogen zijn... en na een tijdje toch weer terugkeren om allerlei redenen. Er is het is een verschijnsel dat we inderdaad in Nederland wel veel meer zien. Om het maar even kwantitatief neer te zetten... ongeveer 1 op de 4 kinderen die ooit zijn vertrokken... komt weer terug bij papa en mama. Um, en dat was, uh, zo'n 20 jaar geleden, was dat hooguit 16 procent. We zien dus een stijging van jongeren die uitvliegen... En toch weer terugkomen. En, en hebben we het dan over... Welke leeftijdcategorie? Wanneer, komen ze, wanneer ongeveer kun je erop rekenen dat ze weer terugkomen? En is er een perspectief dat ze ook weer gaan? En je moet als ouder zou ik nu zeggen, altijd rekening mee houden dat er iemand terugkomt. <coughs> dat is het eerste. Hoe jonger de kinderen het huis uitgaan, hoe meer kans dat ze terugkomen. Dus hoe ouder, hoe wat minder. Maar jong, zeker twintiger, begin twintigers dus hebben we een hoge kans om terug te keren. En het maakt nogal uit of uh, dochterlief of zoonlief uit huis is. Want uh, bij gelijke leeftijd, jongens komen eerder terug. Ja. Herkent, herkent u dat beeld wat nu beschreven wordt... als ouders die nu lekker de tijd hebben, tijd voor hobby's, vakantie... geen gedoe meer en bam, dus terug in de oude situatie? Want het probleem zou zijn dat die kinderen dan weer op de bank gaan hangen... en roepen wat eten we en wanneer? Nou, dat herkennen we in de cijfers... Niet. Kijk, het punt is, het zou nog wel eens kunnen samenhangen met waarom komen kinderen terug en op wat voor leeftijd komen ze terug. En ik kan me wel voorstellen met de economische situatie van de afgelopen jaren dat kinderen die met problemen terugkomen en dan ook nog in een milieu waar ouders financiële problemen hebben, dat dat opnieuw ook voor die ouders problematisch is. Het grote beeld wat we toch zien over langere termijn is... de die verhouding tussen ouders en kinderen is helemaal veranderd. Het zijn meer vrienden van elkaar. Kinderen hebben veel vrijheden thuis. Kinderen gaan ook uit huis een beetje van... nou ja, ik had een kamer thuis nu heb ik een kamer elders. Het is geen, geen uh, definitief proces meer zoals dat vroeger was. Het is een beetje diffuus. Ze weten nog niet precies wat ze willen. Komen dan ook weer graag terug bij ouders. En ouders oh, vinden het fijn. We moeten niet vergeten, als je het lijkt met vroeger... Hoeveel kinderen hebben ouders nog? Eén of twee, misschien drie. Um, Zo'n zo huis is al leeg zodra er één kind weg is. Die kamer blijft gevuld met dat bed van dat kind... dat dan af en toe nog terugkomt. Um, want ze studeren bijvoorbeeld, of hebben net een baan ergens. Komen dan ook weer thuis logeren. Dus het is allemaal een heel ja, diffuus maar, proces. Maar, maar als dat zo is, en ik denk als ervaringsdeskundige... en er zijn hier meer aan tafel, dat je gelijk hebt... dan... Ligt het ook een beetje aan de ouders? Want als je een sfeer schept van, ach, je mag zo weer komen... hoe kun je dan later gaan ja. klagen dat het, zo, dat het nu ineens een probleem is? Nou, maar ik geloof ook stukken. niet dat al die ouders klagen. Ik geloof wel dat er situaties zijn waarbij het voor ouders heel vervelend is. Wat ik kan zeggen, concreet, stel je voor... ouders, financiële situatie, zitten. een uitkering, hebben een klein huis... huis vol honden, en, en je kent dat beeld wel... <laughs> En dan uh, komen ook nog kinderen terug die ontslagen zijn en een uitkering krijgen. Dan komt de gemeente en die zegt, de uitkering van iemand van jullie wordt gekort. Problemen alom. Het zijn situaties waar problemen heersen. En als er dan kinderen terugkomen, ook nog met problemen. Dan hebben die ouders natuurlijk een stressprobleem. Dat geloof ik graag. Ja, ja, ik maar er zijn ge... ook ouders die dat helemaal niet hebben. We hebben nu ouders met kinderen. Die gaan met de kinderen naar de, de oriëntatiedagen aan de universiteit. Om te kijken hoe dat dan zal zijn voor die kinderen. Die leven gewoon met die kinderen mee. Een soort luizenmoeders terwijl ja, de kinderen al twintig ja, zijn. Ja, het schijnt ook in Amerika zo te zijn. En dat schijnt vanzelf naar ons over te waaien. Ja, wij dachten op de redactie bij het lezen over de boemerangkinderen... meteen aan de jaren 50. Uh, uh, het, het inwonen bij uh, papa en mama vanwege de volksvijand nummer 1, de woningnood. Laten we heel eventjes gaan luisteren naar een fragment uit 1948. Wie moest ons zo nodig trouwen? Wie heeft er dag in dag uit over een huis lopen deuren zagen? Al was het maar een zolderkamertje, weet je nog wel? Of een plaggenhut? En wie was er zo tegen een lange verloving? Lange verlovingen blijken ook hun voordeel te hebben. Wat? een huwelijk. <laughs> Dit is zelfs een, een, een voorlichtingsfilmpje uit 1990. Maar goed, het was toen een volgens mij toch redelijk algemeen verschijnsel. Hè? Dat er te weinig uh, ruimte was. En dat kinderen getrouwd en wel inwoonden bij papa, mama of oom tante of uh, opa en oma. Ja, totaal andere situatie, totaal andere generatie. Naoorlogse tijd, minder welvaart. Um, um, mensen hadden ook nog niet zoveel idee dat ze zoveel zich zoveel konden veroorloven. Um, als je nu kijkt, als je dat vergelijkt met de generatie die na 1980 is geboren, jonge kinderen, ja, die werden eigenlijk met de taxi naar school gebracht. Uh, je mag zeggen, financieel was er alles. Alles kon. Een anti-autoritaire opvoeding kon ook. Hè. Ze, die ouders gelijk met die kinderen. Die zijn, moeder zegt dan aan de dochter van... wat wil je eten? Dan eet de vader en moeder dat ook. Dat was in de jaren 40, 50 anders dan bepaalde vader. Wat er gegeten werd en de kinderen gehoorzaamden. Hele andere opvoedingsstijl. Hele andere omgang met elkaar. Minder welvaart. Je moest je voegen. Kinderen waren dat gewend. Nu zitten we in een situatie van... nou ja. Alles is geïndividualiseerd, ja. ook binnen het gezin. Maar, maar het, een verschil is natuurlijk, ook hebben we de indruk... dat het wat we, dat fragment wat we horen, een stel wat bij tante of moeder en vader inwoont... dat is niet het vrije wil. Dat is gedwongen nou, door omstandigheden. Ja, gedwongen, maar men, men verwachtte ook niet zoveel. Het was toch een tijd na, na de jaren dertig, na de wereldoorlog. Armoede in Nederland, de welvaart moest nog komen. Uh, in die tijd denk ik dat de mensen wel... De, de aspiraties waren wat minder en men incasseerde wat meer. Het was misschien wel gedwongen, maar men wist het is niet anders. Dat is in deze tijd anders. Nu heb je veel meer... Idee van: ik heb recht op dit, ik heb recht op dat. Dus de frustratie komt eerder, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar in die en... tijd voegde men zich eerder in het lot. Ja, en wat was dan de route van zo'n kind, zo'n inwonend stel? Die hadden toch ook het ideaal. hoe komen wij aan een eigen huisje? Ja. Ja, maar die route liep ook anders. Je, liep, uh, je moest op de eerste plaats bijvoorbeeld getrouwd zijn om überhaupt rechten te krijgen op een woning. Denk maar niet dat je als ongetrouwd stel überhaupt een woning. Dat was een schande, hè? dat zitten op het terrein van godsdienst. Dat was heel erg bepalend toen van wat we hoorden en niet hoorden. Dat het stelde ook grenzen aan je gedrag en wat je überhaupt dacht te kunnen doen. Um, dus die route was via het huwelijk. En wat interessant is als je kijkt naar de, de, de huwelijksleeftijden. Uh, jaren 50, precies rond 50, als je kijkt naar vrouwen... dan was dat ongeveer 25 jaar, mannen 28 jaar, vrij, vrij hoog in die tijd. Dan zie je daarna, als het uh, met de woningen beter gaat... in Nederland dus meer gebouwd wordt en de vrijheden beginnen... dan zie je in 1970 ineens dat de huwelijksleeftijden zakken. En die zakken dan na zo'n 22,5 voor jonge vrouwen. Dat is enorm laag. En als je nu weer kijkt, heel vreemd... Nou zit het boven de dertig. Dus je ziet een hele schommeling in leeftijd van trouwen. En dat trouwen dat is sowieso veranderd. Maar dat gaf destijds wel aan het moment dat je volwassen werd geacht. En dat je allerlei rechten had als volwassene. Dan mocht je seks hebben en dan mocht je een woning bewonen. Dat soort dingen. Ja. Maar begrijp ik nou uit uw woorden dat u denkt dat de problemen vroeger van het inwonen anders, kleiner, beperkter, meer onderdrukt waren dan dat ze eventueel nu zijn? Een uh, kleiner ik denk ook dat de mensen uh, uh, zich anders aanpasten. In die zin dat ze bijvoorbeeld niet gingen samenwonen. Bij vader en moeder bleven wonen. Dat, dat verwachten ze ook. Moet ook voorstellen, jaren 50, er was geen AOW. In die tijd was het ook wel zo dat als er kinderen in huis waren en die gingen werken, die droegen ook bij aan het inkomen. Kost inwoning. Dat was eigenlijk vanzelfsprekend dat kinderen dus ook betaalden en meebetaalden mee aan het huishouden. Want stel je voor later moesten ze ook voor die ouders wat doen. Er was gewoon geen AOW. Nou, en nu, nu is het totaal anders. Ouders zorgen voor zichzelf, hebben een eigen inkomen, ook de oude dag is voorzien. En pensioen en AOW. En kinderen hebben die plicht ook niet veel minder. Ja, dus, dus het verschil is, als een, als een stel een jongen en een meisje inwoont in de jaren 50 vlak na de oorlog, dan is dat met het perspectief hoe eerder weg, hoe, hoe gelukkiger. En nu zijn ouders en kinderen vrijwillig gelukkig tot elkaar veroordeeld. Ja, Ik denk dat het een prettige uh, situatie is dat je samen door het leven gaat en ouders blijven kinderen uh, begeleiden. Denk ook aan, aan grootmoeders die de kleinkinderen dan weer opvangen. En andersom verwachten we bij de mantelzorg dat de kinderen straks ook weer hun ouders verzorgen. Dus het idee is nu veel meer, je leeft samen op. Je bent een beetje solidair met of beetje, je bent solidair met elkaar. En vroeger was het veel meer definitief kinderen uit huis, geen, geen, geen relatie meer. Ja. Kinderen komen dan, gaan dan een eigen leven leiden. Nu is het eigen leven niet zo scherp afgebakend als vroeger. Ja, ik, het is wel mooi eigenlijk. Nou ja, ik, ik vind ja. vooral, de demografie is toch een prachtig vak. Geeft veel uh, inzichten en cijfertjes zijn in dit geval zijn ook weer interessant om te zien hoe de zaken veranderen. Want wie weet dat het ooit nog weer eens een keer terug gaat naar die tijd natuurlijk. Nou, laten we zeggen, voor die, we maken ook prognoses bij het CBS. En wat betreft het uit huis gaan, voorzien we niet dat, dat, dat die leeftijd naar beneden gaat. We denken eerder dat die omhoog gaat. Goed, nou Jan Latte, heel hartelijk dank, hoogleraar aan de Uva in de demografie en van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hi, ik ben Anna, ik ben 24 jaar oud, kom uit Hessequa klaarholz en ik ben euer Bildgirl, Juli. You can't stop the tears from <laughs> ja, het, het, het Julie meisje uh, uh, prijst zichzelf aan. Uh, Steeds bloter aan op de website van Bild. Maar het Duitse sensatieblad Bild maakt deze week bekend dat het stopt met het publiceren van foto's met vrouwen met ontblote borsten. En de krant geeft daarmee gehoor aan lezers die de beelden aanstootgevend vinden. Er komen nog wel erotisch getinte foto's, geloof ik, in Bild te staan. Maar de dames zullen alleen uh, dan gekleed zijn in lingerie of badkleding. Maar Wanneer begon beeld eigenlijk met bloot en, en waarom? Want het wilde toch ook een krant van betekenis worden of, of niet? Nou, bij ons uh, correspondente Annette Birchel. Uh, zij weet uh, hoe het zit met bloot. Ze weet beeld alles van bloot. Het is jaren gemeen goed geweest, toch? Dat, dat, het, zelfs misschien iets wat de krant groot heeft gemaakt? Nou, dat zou ik niet zeggen. Okay. Want dat is natuurlijk het beeldzijd. Ik denk dat dat ook nog veel in Nederland weten was. Natuurlijk op een gegeven moment een van de grootste kranten ter wereld. En uh, bewogen geschiedenis sinds de jaren 50. En uh, vooral door, door uh, politieke tegenstellingen. En, uh, um, uh, maar bloot hoorde daar uh, eigenlijk uh, altijd bij, kun je zeggen. Het was dan in de jaren 80, volgens mij was het 1984... dat ze regelmatig op de voorpagina een uh, blote vrouw hadden, uh, met uh, met dan uh, dan wel of niet schunnige teksten daarbij. Uh, dat was dus elke dag een, een blote vrouw. Maar daarvoor was het dus ook vaak zo'n of in een bikini of ergens in binnen de kranten uh, met uh, topless vrouw. Maar, maar, maar kan je voor mij? Proberen te reconstrueren hoe de situatie is. In 1984, de redactie zit bij elkaar, de uitgever. En dan denken ze: kom, we gaan eens een nieuwe kant op. We doen uh, bloot elke dag. Nou, het was niet Waarom? echt, echt zo'n verschijn, ver, verschijnsel dat je zegt nu op de voorpagina bloot. Want zoals ik zei, dat was ja. daarvoor ook al. En je moet zien, dat het bijzondere aan de Beeldzeitung is altijd geweest. Trouwens, de Beeldzeitung, de titel van de krant, laat al zien wat. De intentie was, Axel Springer, de uitgever die die uh, 52 heeft opgericht, ja. wilde eigenlijk uh, de antwoord op de televisie. Dus hij wilde eigenlijk een krant met alleen maar foto's, met alleen maar beelden. En daar kwamen dus korte teksten bij. Uh, dat is eigenlijk de oorsprong van de beeldzetting. En uh, wat hij altijd had, was, was de combinatie tussen politiek, seks en crime uh, en alles ook op één pagina. Um, maar leg dus, de gedachte achter die combinatie dan uit? Uh, sensatie. En dat wat mensen verbaast En dat wat Springer toen had gezien in de... Uh, trouwens, uh, voorbeeld waren de Engelse tabloids. Ja? En um, uh, wat hij die, wat die ook had gezien in de televisie. Het is het hele leven. En hij wilde die lezers absoluut voor alles interesseren. Hm. Politiek was in het begin heel klein... Toen was het echt veel meer human interest. Uh, en uh, seks en crime, politiek, kwam in de jaren zestig vooral daarbij. Um, en uh, dus de seks en de plote vrouwen, dat speelde altijd een rol... behalve dat het pas in 84 echt als onderdeel regelmatig op de voorparina kwam. En uh, dat was toen ook een statement om te zeggen... nou, uh, wij zijn ook een krant voor mannen en wij willen mannen hier... Uh, uh, ook bedienen. En betekende dat ook daarmee een, een, een andere koers, een groter succes of juist niet? Hoe werd erop gereageerd? Nee, dat, dat, dat is eigenlijk dat is heel bijzonder eigenlijk, want je ziet, als je de geschiedenis van de beeldzetting ziet, dan zie je dat het eigenlijk tot die tijd hadden ze een oplage van meer dan 5 miljoen. Per dag, exemplaren per dag. En um, dus ze hoefden eigenlijk toen niet per se in 1984 echt meer oplagen op te krikken. Wat nu wellicht anders zou kunnen zijn: dat ze juist nu op geen bloot meer willen om meer oplagen te krijgen. Maar dat is ja. wellicht de vraag waar we straks maar op komen. Als ja, ga door. Nee, ik, ik wilde dat zeggen. Het, het, hoorde, het is een heel interessante geschiedenis. Want het is niet zo dat er opeens iets was... en opeens een reden ook was... waarom je blote vrouwen op de voorparina hebt. Uh, behalve dan dat je zegt... wij durven iets en wij shokken. Maar het is niet iemand die op dat moment zegt... van, zei, we zijn nou helemaal gek, zeg. we zijn een beetje maar... een serieuze krant... en gaan we onszelf nu alleen maar etaleren... door op de voorpagina een blote vrouw neer te zetten. Dat, wat, dat, nou, dat, dat, dat je... is, heeft nooit de, de, de ambitie gehad een serieuze krant te zijn. Nee, dus dat nee, is het. Nee, het is een soort... Als we het in Nederlandse begrippen moeten vertalen... misschien is het, zeg ik het niet goed, Annette, maar dan moet je me even helpen. Het is um, een soort combinatie, in de zekere zin van de nieuwe revue... van een aantal jaren geleden en de Telegraaf. Hè? Misschien mogen we het zo een beetje zeggen? Ja, dat zou je kunnen ja. zeggen, ja. En, ja. En, uh, maar dan, je moet misschien de vraag omdraaien. Je moet misschien niet zeggen, wat zou er nou gebeurd zijn... als ze geen bloot hadden gedaan? Want het is, ook gewoon, is het ook angst om een boot te missen geweest... Ja, als je probeert te verklaren waar het vandaan komt. Je kan niet zomaar alleen maar toeval zijn. Ach, laten we het ook maar eens gaan doen. Dat gekke is in de geschiedenis dat het niet als iets bijzonders werd aangeschouwd voor de beeldzeitong. De had, de grote schandalen die de Beeldzeitung had in die tijd, mm -hmm. was, um, uh, was de leugen. En was dat uh, aanschurken terende macht. En wellicht herinneren jullie zich nog aan, aan Günther Walraf die zijn allereerste grote successen had met undercover te gaan bij de Beeldzeitung toen in Hannover. En zijn grote uh, boek, en volgens mij meerdere boeken schreef, Der Aufmacher. En echt onthuld heeft wat daarvoor mechanismen waren, hoe ze echt journalistieke regels aan de laas lapten hoe genadeloos zij echt mensen hebben uitgebuisd en mensen hebben achtervolgd, slachtoffers van misdaden bijvoorbeeld, uh, en dat is dus de, een van de grootste schandalen in de mediageschiedenis van Duitsland geweest uh, en dat was dus eigenlijk dat was uh, de grote schandaal uh, in die eigenlijk de beeldzijding in die tijd zat toen ze op een gegeven moment besloten nou we gaan nu uh, vaker bloot laten zien dus voor de Duitse uh, uh, kijker, lezer, was dat überhaupt niet zo'n groot schandaal dat er opeens een blote juffrouw was. Want nee. we kwamen van echt bijna of dertig jaar uh, schandalen met de Ja, Het was misschien zelfs een beetje om de andere schandalen te maskeren. Misschien He, misschien, is, we, misschien is het wel zo geweest. Nou, je, Wat maar... je ook kunt zeggen, dat de beeldzijding toen 25 jaar, in de, vanaf de jaren 80, 85, zo in een tijd was van onder twee hoofdredacteuren die ook veel meer in hadden gezet in Sex and Crime. Dus uh, ja, Joost, dat kan natuurlijk zijn dat ze gewoon zeiden... wij gaan een beetje afstand nemen... en proberen meer in die kant op te gaan... Ja. en van de grote politieke scandalen dat af ze te nu leiden. Stoppen. Dat ze er nu mee stoppen, wat, is, wat, wat zit daarachter? Is, zijn ze is Duitsland en Bildzeitung aan het verpreutsen? Of wat zit erachter? Nou, ze stoppen niet helemaal, want er zijn de dames, als je nu ziet, nu hebben ze natte t-shirts aan en als iemand ooit een foto heeft gezien van een uh, sexy vrouw met een natte t-shirt, dan weet je dat uh, dat dat niet zo, dat je dat met een korretje zout moet nemen, wat de beeldzijding zegt. Daarom is ook die aankondiging nu met heel veel hoge lach ontvangen in Duitsland. Ja, maar ze konden ze aan. Daar zit een bedoeling dus achter. Het is absoluut een bedoeling achter. En ik denk, ja, dat uh, is natuurlijk zo... dat het een reactie is op de metoo, MeToo uh, uh, beweging, waar eigenlijk gezegd wordt... wij moeten echt een anti beweging tegen het seksisme... En, uh, uh, en de beeldzetting staat ook behoorlijk onder druk want je moet zeggen, zij ze kwamen dus ooit van meer dan 5 miljoen oplagen en zij zijn de krant die het meeste van allemaal hebben verloren meer dan 64% aan oplagen hebben verloren ze zitten volgens mij nu op 1,7 miljoen klinkt veel, maar het is voor Duitsland echt voor de beeldzang echt eigenlijk een grote, grote bedreiging dus zij moeten proberen ook nieuwe lezers te krijgen en mee te gaan met de tijdsgeest en dat zie ik eigenlijk als enige reden Goed. Ja. Annette okay. Bichel, hartelijk dank ja. voor je komst over Bildzeiton. Het spoor terug. Afgelopen vrijdag zou architect Aldo van Eyck 100 jaar zijn geworden. Hij kreeg internationale bekendheid met zijn ontwerp... voor het Burgerweeshuis in Amsterdam. Maar hij onderwierp onder meer ook het Zonsbeekpaviljoen in Arnhem... en de Pastor van Arskerk in Den Haag. Maar misschien kent u zijn werk wel, zonder dat te weten. Zonder te weten dat het van hem was. Want misschien zat u wel als kind zandtaartjes te bakken in een zandbak... met brede betonnen rand of hing u op uw kop... aan een aluminiumduikelrekje of klimroepel. Die zijn allemaal van de hand van Aldo van Eyck. Honderden speelplaatsen ontwierp hij tussen 1947 en 1978 voor Amsterdam. Speelplaatsen die een bijzondere functie hadden in de stad. Luistert u naar de radiodocumentaire van Tjitske -Mussre. Nou, Je kan klimmen van boven en van beneden. Um, hij is helemaal rond met vierkantjes en dan kan je je voeten opzetten van één en één. En um, hij lijkt heel veel op een iglo. Met een groep jongens. Om 12 uur ging de school uit. Hup, naar huis, even gauw boterham eten. En dan, uh, en dan weer gesteld terug naar die speeltuin. Ik herinner me ze aanvankelijk toen ik vaak met mijn moeder erheen ging. Maar later ook als een soort van de uitbreiding van onze route naar school. Ik kwam daar iedere dag. Je ging altijd naar die rekken toe. Ik heb nog een fotoalbum waar ik dus een paar van die klimtoestellen in heb staan. Onder de tunnel en die andere klimtrechters. Het meest bijzondere vond ik, geloof ik wel, die koepel die daar stond. Uh, want daar kon je overheen klimmen. En je kon er uh, een koppeltje om, uh, duikelen om zo'n spijl. en werd als voetbalgoal gebruikt. En uh, je kon er onder hangen. Dat dikke waar je inderdaad ook net niet je hand omheen kreeg. Het was heel spannend of je inderdaad wel grip had. En op een gegeven moment kon of durfde ik ook bij het hoge. Zonder te vallen en dat mijn moeder dat ook heel indrukwekkend vond. Ik kan me ook ineens herinneren of het nou de koepel of de tunnel was... dat kinderen zich loslieten en aan hun knieën gingen bungelen. Het hangen was heel belangrijk voor mij, heerlijk. Ik voel het nog een beetje in mijn buik bijna nu. Voor mijn gevoel is zo'n klimrek is gewoon de oervorm van het klimrek. Wie is opgegroeid in Amsterdam of voor als kind wel eens kwam, kent ze. Het aluminiumduikelrekje, de betonnen zandbak of de klimkoepel... Allemaal bedacht door architect en ontwerper Aldo van Eyck. Hier is uit te horen over een foto van twee meisjes op een van zijn duikelrekken. Architectuur, of course, except for being for one person, is also for two people. It's for a dialogue. Whatever happens, it's for dialogue, and these children are talking while they rotate. Believe it or not, but I have made enough children's playgrounds to be able to tell you that children can discuss while rotating. <laughs> Decennia lang had Addo van Eyck grote impact op het straatbeeld van Amsterdam. Meer dan 750 speelplaatsen ontwierpbaar voor de stad. En vooral voor haar kinderen. Hoe zag dat eruit? Welke idealen scholen erachter? En wat is er nog van over? Dit is het verhaal van het kind, het klimrek en de stad. Papa, kijk! Het is 1924... Aldo van Eyck is zes jaar oud. Omdat zijn vader, de bekende dichter P.N. van Eyck, een baan krijgt als Engeland correspondent voor de Nieuwe Rotterdamse Courant, verhuist het gezin naar Londen. De school waar hij naartoe gaat maakt grote indruk, vertelt zijn dochter Tess Wickham van Eyck. King Alfred, dat was een fantastische school waar je kon de bomen in klimmen of je kon lesnemen, of je hielp met het bouwen van het amfitheater. Of, nou, het was een fantastische school, het is echt vrijdenkend. En ook waar kinderen leren vrij te denken. Later studeert hij architectuur in Zurich. Hij verkeert in kunstenaarskringen rondom het surrealisme en dadaïsme. En ontwikkelt zich niet alleen als architect, maar ook als denker. Hier is hij te horen in een televisiedocumentaire... die er later over hem werd gemaakt... Eigenlijk denk ik, en daar ben ik heel optimistisch... dan denk ik dat de mens, net zoals toen die geboren werd... Uh, uh, heel gewoon merkt, dat er ergens gebouw, in die baby... een vermogen is om klanken die hij hoort, die betekenis hebben... en die volgens afspraak taal heten, om die dus ook te gaan vertellen... zodat die eerste woordjes komen. Hè? Dan geloof ik dat net zoals de taal bij een kind de mens ook ergens... Begaafd is met dat, met, met dat vermogen, wat met, met een. waarvoor gelokkig die een nest bouwt, en een vos die een hol bouwt. Gewoon begaafd is, hoe maak ik een ruimte om me heen? Hoe zet ik die vlakken om me neer, zodat ik me beschermd voel? Wat dan ook, of niet beschermd voel, of, hoe, of ik ze open. Of nou, hoe, hoe huisvest ik mezelf? De architect behoeft dus niets meer te doen dan de mens behulpzaam te zijn bij het, het, het, het bij zichzelf thuiskomen. Behoeft niet meer te doen lijkt heel bescheiden, maar ondertussen. Het schijnt wel moeilijk te zijn. Via SIAM, een invloedrijke groep internationale architecten... ontmoet hij Cornelis van Eesteren. Hoofd van de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Hij is de grote man achter de uitbreiding van de stad na de oorlog. Van Eesteren, die Amsterdam-West voornamelijk ontworpen heeft... die was onder het indruk van mijn vader. Hij was ook een grote prater. Dat was moeilijk om niet onder het indruk te raken. En... Uh, die heeft hem toen aangesteld bij publieke werken. En dat was eigenlijk het begin van de, van de speelplaats. Toen is hij in contact gekomen met uh, ingenieur Jacoba Mulder... die wij Koortje Mulder noemden. Ik heb hem ook goed gekend. Dit is Herman Hertzberger architect en leerling van Van Eyck. En, uh, ik weet niet hoe, precies hoe het gegaan is, maar ik denk dat hij daar was... en dat hij zei, ja, heb je iets voor me te doen? En dat zij dacht, nou, misschien ben jij wel uh, goed... om dat eens eventjes uh, is, is wat aan die speelplaatsen te gaan doen... want dat is een idee wat we al lang in ons hoofd hebben. Net na de oorlog zijn er in Amsterdam nog geen openbare speelplaatsen. Kinderen spelen op straat of in speeltuinen met een hek eromheen... Waar je toegang voor moet betalen. Daar moet volgens Jacoba Mulder verandering in komen. In 1947 wordt de allereerste openbare speelplaats van Amsterdam geopend. Zonder hekken, op het Bertelmanplein in Amsterdam Zuid. Ontworpen door Aldo van Eyck. Zijn dochter is dan twee jaar oud. Hij eh, zag wat we graag deden in, door als we aan het duikelen waren op de hekken. Maar niet zozeer in zijn... en later natuurlijk in zijn eigen speelplaats. Maar dan had hij al een dingen ontworpen. Maar dat heeft hij natuurlijk wel van kinderen algemeen... en misschien zijn eigen geheugen en altijd klimmen in de bomen. <laughs> maar ik herinner me wel natuurlijk dat we daar in Bertelmanplein... al was het niet in onze buurt, zijn we wel speciaal heen gegaan. Ik vond het fantastisch. In het huis van de familie van Eik in Loenen aan de Vecht bevindt zich het archief met maquettes en tekeningen. Des van Eyck laat zien hoe zo'n speelplaats er precies uitzag. En de tekeningen zijn allemaal, zitten allemaal tussen uh, balancerend of zuurvrij papier. Ja. Dus het oh, is niet wow. zo makkelijk om te zien. Nee, maar hier, maar dat is Berteman, een mooi. van de eerste. Dus Berteman klein. Ja. Ja. Kijk, ja, dat is de eerste Berteman Klein. Oh, met potlood. Het maakt enorm veel lawaai. Dat is het ritselen van het papier. Eh... Uh, en ergens... Uh -uh. Even verder open als deze. Ja, hier zie je. Oh, dat was naartoe, dat moest je natuurlijk ook nog aan de gemeente uitleggen... wat het idee was van, van de verschillende... Dus daar uh, tekenen als, de, de, de poppetjes erbij. Ja, het oh, ja. was alleen maar in het begin eigenlijk. Om een beetje aan te geven wat, wat hij in zijn hoofd had en zodat hij goed kon, kon krijgen voor ja. het ontwikkelen daarvan. En het waren altijd... Het grootste deel van de speelplaatsen hebben altijd een zandbak en oh, ja. een, uh, een rek. Ja, iets om te klimmen, iets om te, met zand te spelen of te, te springen over, op en over dingen, die paaltjes. Aldo van Eyck gebruikte voor zijn speeltoestellen alleen maar abstracte vormen. Cirkels, vierkanten en driehoeken. Die moesten de fantasie van de kinderen prikkelen. Herman Hertzberger... Als je wat hij, uh, vergelijkt wat, dat, wat hij deed met wat er op het ogenblik is... op het ogenblik zijn er allemaal van die namaakboten en namaakauto's... Uh, uh, en allerlei uh, meer entertainment-achtige speelplaatsen... waar kinderen uh, op losgelaten worden. En hij zag niet alleen de architectuur, maar de hele stad als een vorm van kunst. Hij wilde voorbeelden stellen... Behalve dat kinderen hun fantasie leerden gebruiken... vond Van Eyck het ook belangrijk dat ze hun lichaam leerden kennen. Hij was heel erg ingesteld op de lichaamsbeweging... en het, het, dat het spannend was voor de kinderen om zich op... Uh, uh, uit, uh, hoe zeg je dat, uh, uit te drukken, kijken wat ze kunnen, wa waar ze toe in staat waren. Ja, ook een beetje gevaarlijk, want dat is wat kinderen natuurlijk willen. En dat is natuurlijk een van de redenen dat al die speelplaatsen uh, uh, uh, verdwenen zijn. Is dat er tegenwoordig allerlei maatstaven zijn van dat alles veilig moet zijn. Daardoor worden kinderen in de watten gelegd en daardoor worden het ook watjes. Ik begrijp niet waarom ze die vervelende, rubbere dingen eronder moeten leggen. Ik heb eigenlijk ook nooit gehoord van een echt slecht ongeluk. Met die nieuwe speelplaatsen en die, ook met die ouderwetse, met die hoge glijbanen... daar gebeurden wel degelijk nare ongelukken. Want je bleef hangen aan, je kleren bleven hangen... of je arm bleef achter, of wat dan ook. Dat kan, dat gebeurt niet, want je leert spelenderwijze terwijl je ontdekt wat je kan doen, lichamelijk... leer je ook over ruimte en over... Afmetingen over proporties, de hoogtes, de ritmes van de spijlen, de afstanden tussen die spijlen. Dan zonder dat het gevaarlijk is, want je leert spelende wijze. Je, je hebt niet iemand die je naar boven uh, optilt... en dan maar ziet wat er gaat gebeuren. Je, je klimt zo ver als je wil klimmen en dan ga je naar beneden. Je hangt als je denkt je kan hangen. Eerst kan je aan het tweede stijltje hangen en dan aan de derde. Het is echt een, een uh, ontdekkingsreis. Voor die ontdekkingsreis was de compositie van de speelplaats als geheel minstens zo belangrijk. De vormen staan nooit ergens in het midden. Het gaat dus heel erg over de relatie tussen de vormen. En dan zie je hoe, de, hoe ook de bankjes geplaatst zijn op een strategische manier als onderdeel van de hele compositie. Je ziet ook hoe dat gecomp poneert is en hoe je dat dus uitnodigt om van hier naar daar en naar daar te gaan. Het is grappig, want als ik zo naar de tekening kijk, het is ook een. Het is echt een, bijna een schilderij van de stijl. Ja, Mondriaan, die Het is hier, een, het? Is, ja, het is een. Well, ik weet niet of Mondriaan beledigd zou zijn. Want hij was wel heel erg hoog eisend. Maar, maar uh, het is inderdaad een compositie. Um, ja, ik weet dat de stijlmensen bijvoorbeeld, sommige van die waren op een gegeven moment al de cirkels aanbracht. Vooral in die speelplaatsen. Spraken ze niet eens meer met hem. Terwijl hij voor die tijd goede vrienden was met bijvoorbeeld Lozen. Een cirkel in het werk, dat kan toch niet? En toen zei al op een gegeven moment... ah, maar een cirkel is een vierkant met een glimlach. Na de eerste speelplaats op het Bertelmanplein... volgen er al gauw meer... Bij de gemeente stromen inmiddels de brieven van enthousiaste buurtbewoners binnen. Mijne heren, u hebt werkelijk voortreffelijk werk verricht... door een van de afgebroken panden in de pijp te veranderen in een speelplaats voor kinderen. Wel, edele heren. Nu de Rivierenlaan een snelweg is geworden, wil ik het toch eens proberen. Mijn heer, de bewoners van de Schopenhauerhof... zouden gaarne voor de kleuters een zandbak willen hebben. Ik wilde u namelijk verzoeken als bewoner van de Waalstraat... of het onproductief stuk grond aan het eind der straat... tussen Moerdijk en Waalstraat niet omgezet kan worden... in een speelplek met zandbak, zoals in andere buurten van Amsterdam. Plaats op de spelen is er voor de kinderen nauwelijks. Kinderen hebben meer bestaanzicht dan auto's. Maar in de binnenstad betwijfelt men dat soms. Langzaam maar zeker groeit het aantal speelplaatsen in de stad... Eerst alleen op braakliggende stukken in de binnenstad... waardoor de oorloghuizen gesloopt waren. Of in arme wijken waar stadsvernieuwing was gepland. Meestal lagen de speelplaatsen dicht bij elkaar... zodat oudere kinderen makkelijk zelfstandig... van de ene naar de andere konden lopen. De hele stad wordt een soort van ketting van ontdekkingreizen. Voor die tijd hadden de kinderen dat helemaal niet. Hij reisselen schreven een heel mooi stuk over, over um, hoe het kind eigenlijk genegeerd werd in de stad. Als er sneeuw op de stad valt, dan neemt het kind het heft in handen. Dan wordt het ineens de koning van een getransformeerd rijk. Plotseling is het kind overal. Het herontdekt de stad... terwijl de stad op haar beurt haar kinderen herontdekt. Al is het maar voor even. Er vindt een visuele vereenvoudiging plaats... die even weldadig als onthullend is. Want wanneer alles in elkaar vloeit... en de verschillen onzichtbaar worden... dan blijkt duidelijk dat de stad iets nodig heeft... dat duurzamer is dan sneeuw. Iets dat, anders dan sneeuw... gemakkelijk door de stad kan worden opgenomen. Iets dat al met al niet zoveel verschilt... van de talloze gewone zaken... die het kind reeds terloops, op eigen risico aan zijn verbeelding en hartstocht onderwerpt. Van Eijks pleidooi voor meer ruimte voor het kind in de stad. Iets dat duurzamer is dan sneeuw... en opgenomen is in het weefsel van gebouwen en straten. Dat idee past ook in de tijdgeest van begin jaren 50. Het is de tijd van Dr. Spok, die voor een vrijere opvoeding pleit... het kind als zelfstandig individu. En van de Cobra-beweging, die het kind als inspiratiebron zag... Al die Cobra-mensen waren zijn vrienden. En hij heeft uh, in het Stedelijk Museum tentoonstelling ingericht. Er is een mooie foto dat hij dus in het Stedelijk Museum bezig was. Die een Cobra-tentoonstelling in te richten. En de Cobra was, ik wil niet zeggen, helemaal met dezelfde dingen bezig. Maar was ook, probeerde ook die wereld toch meer als een wereld in de eerste plaats voor kinderen te zien. Ik denk eigenlijk dat Van eigenlijk daar dat idee vandaan heeft... dat hij dat misschien geleerd heeft van, van deze cobra-mensen... dat eigenlijk het, het kind het uitgangspunt zou moeten zijn. En niet de sluitpost. Na de braakliggende terreinen in de binnenstad... volgen eind jaren 50 ook speelplaatsen in de nieuwbouwwijken... Slotenmeer en Buitenveldert. De wijken die Cornelis van Eesteren had bedacht. Dit keer werden de speelplaatsen ingepland voor de bouw begon. Ieder blok had een, had een speelplaats. en ze zijn, de, de plek waar ze zitten in relatie met, die, met de woningbouw... is bijna altijd hetzelfde. Maar toch heeft iedere speelplaats, ook al is die, zijn die blokken zes, zeven keer herhaald. Een klein beetje anders. Dus die kinderen die gingen ook van het ene naar de ander, omdat ze allemaal een beetje anders zijn. Dan heb je die wandeling weer. Dit is de kaart van Amsterdam. Die is gemaakt door studenten die eigenlijk overal waar die zwarte puntjes zijn zijn speelplaatsen. Het zijn er ongeveer 750 in totaal. Uh, het centrum van Amsterdam en Amsterdam-Zuid, Amsterdam-West... amsterdam, amsterdam, amsterdam Noord. Het, het is een hele vatiefde. mooie kaart. En je ziet ook plotseling hoe, hoeveel er waren, hoe algemeen het was. In 1978 stopt Aldo van Eyck met het ontwerpen van speelplaatsen. Van het gigantische netwerk dat er toen was, is tegenwoordig weinig meer over... Een klimkoepel hier, een duikelrekje daar. Maar meestal is de oorspronkelijke compositie... verstoord door een moderne wipkip of piratenschip dat ernaast is gezet. Maar als gemeenteambtenaar Paul Lappia er niet was geweest... waren ze misschien wel allemaal verdwenen. Hoe heet hij? Clooney, van George Clooney. Het is een Griekse zwerver. Hij heet al zomaar de, de koffiebruine ogen. Paul Lapia is ergens in de vijftig, draagt een zonnebril en een zwart petje. En samen met zijn hond Clooney neemt hij me mee voor een speelplaatsen-toer in Buitenveldert. Nou, we staan hier inmiddels uh, in uh, de arend jans ernststraat in Buitenveldert. Wat het hier zo bijzonder maakt is dat uh, uh, deze plekken überhaupt nog bestaan. Het zijn eigenlijk vier plekken die met elkaar een soort eenheid vormen. We, we, we bezoeken ze zo direct ook allemaal. Paul Lappia werkt door de week als jurist bij de gemeente Amsterdam. Maar in de weekenden probeert hij de speelplaatsen van Van Eyck van de sloop te rennen. Die vorm van die stang en dat, en dat daar gaat niks boven. Dan denk je, jee, ja, hoe kan iemand dit zo voor elkaar krijgen? Je klinkt een beetje verliefd. Ja, maar dat ben ik ook, zeer zeker. En iedere keer nog opnieuw. En dat is, ik denk dat je dat ook moet zijn. Ik vind het belangrijk en het, je kunt natuurlijk zeggen... dat het steeds misschien wel, ja, wie zal het zeggen, op psychiatrische kanten. Maar ja, ik denk dat, dat, ja, dat je daar bijna niet aan ontkomt... om ervoor te zorgen dat, het, uh, dat, je, vo, dat je energie uh, mobiliseert om, om, uh, om hiervoor uh, te strijden. Ja. De liefde begon in 2002 toen hij in het Stedelijk Museum in Amsterdam een tentoonstelling over Van Eyck bezocht. Mij sprak het, het het robuuste aan, het ongenaakbaar. Het feit dat die speelplaatsen meestal al tientallen jaren ergens staan... toont eigenlijk niet alleen hun robuustheid aan, maar ook hun tijdloosheid. Um, dat vond ik fascinerend. Uh, ook om te zien van, ja, hoe je toch voor de openbare ruimte mooie dingen kunt ontwerpen. Daar waar we tegenwoordig natuurlijk vaak te maken hebben met allerlei troep. En, uh, ja, wat natuurlijk het naar verand is, is dat je vaak ziet... dat uh, als iets eenmaal verdwenen is, mensen zich dan afvragen... waar zouden toch die aluminium aluminiumduikenrekjes gebleven zijn? Want die stonden daar toch. En terwijl wij hier met elkaar staan te praten... verdwijnt er misschien elders in de stad nog een van de laatste speelplaatsen. Dat de speelplaatsen verdwenen zijn, heeft volgens Lapia drie oorzaken... De eerste is de stadsvernieuwing die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden. Stedelijke vernieuwing, door sommigen ook wel stedelijke vernieling eh, genoemd. En daarnaast zijn er steeds meer speelgoedfabrikanten gekomen... die het met hun catalogie vol kleurrijke toestellen winnen van de grijze van Van Eyck. Ja, ja ik, ik vind het wel moeilijk om t, uh, uh, aan te geven wat dan de gedachte uh, zou zijn achter de, de, de, de, de, de, de, de speelelementen van tegenwoordig. Je zou misschien kunnen zeggen van ja, uh, eh, kinderen zijn misschien wat minder snel tevreden... of de, de, de, de, de behoefte wordt aangewakkerd om steeds met iets iets nieuws te komen, iets groters... iets wat het, het voorafgaande weer moet overstijgen. Dus het is ook niet gauw goed. En uh, ja, daarbij speelt het natuurlijk ook een rol... dat je natuurlijk ook andere vormen uh, van uh, uh, vermaak hebt gekregen. Ik bedoel, ja, de, de, de spelcomputer. Altijd, bedoel, dat zijn dingen natuurlijk, die ontwikkelingen... die natuurlijk ja, uh, uh, enkele decennia geleden... nog totaal niet in het verschiet lagen. De derde oorzaak van het verdwijnen is volgens Lappia dat er te weinig geld en aandacht is besteed aan onderhoud. Waardoor de toestellen verloederden en als onveilig werden beschouwd. Om verder verdwijnen te voorkomen, zorgde hij ervoor dat er in buitenvelden een aantal van eikspeelplaatsen werden opgeknapt. Er stonden hier nog uh, restanten van, uh, van eiktoestellen. Er stonden toestellen die eigenlijk tot de helft toe waren afgezaagd in uh, vanuit de misplaatste. ...gedachten dat uh, als ze minder hoog waren... De ...kinderen minder uh, hard op de grond uh, terechtkwamen als ze eruit vielen. Maar met als, uh, paradoxale, met als paradoxaal uh, effect... ...dat die toestellen eigenlijk veel gevaarlijker waren dan ze oorspronkelijk waren. Omdat je ze nu ineens allerlei rare punten en uitsteeksels uh, hadden. Dus ja, toen ik hier erbij gehaald werd om ja, advies te geven over uh, de, de waarde van deze plek... Ja, toen kon ik alleen maar uh, aangeven dat, die, dat dit speeltoestel eigenlijk alleen nog maar rijdt was voor de sloop. Daar viel niks meer aan te doen. Want iets wat afgezaagd is kun je niet meer, uh, daar kun je niks meer aan plakken. Toen is uh, samen met uh, mijn collega hebben we ons hier over gebogen. En toen is er gezegd van nou uh, laten we deze plek bij de tijd brengen. Bij het Brabantse bedrijf dat nog steeds klimkoepels produceert... Zij het in felle kleuren in plaats van Van Eyck's zilverkleurige buizen... liet hij op basis van tekeningen uit het Van Eyck-archief... een groot aluminium klimrek maken. Aangepast aan de huidige veiligheidsnormen en met rubberen tegels waaronder. Ja, Wat ineens wel weer jammer is, is dat hier door vandalisme een tegel is uh, verdwenen. Dus daar moet ik als de wiede weer gaan achteraan... voordat dat natuurlijk verder uh, gaat en dat straks de hele valbescherming vernieuwd is... Maar goed, uh, de zaak is eigenlijk helemaal weer, uh, weer fris en fruitig. Dit is in ieder geval, uh, naar mijn gevoel, het bewijs... niet alleen dat Van Eyck toekomstbestendig uh, is... maar vooral dat met uh, uh, wil en, en, en vasthoudendheid... Uh, het dus mogelijk is om een speelplaats weer uh, de, de frisse uitstraling te geven vanuit de begintijd. En functioneren ze nog als speeltuin hier? Of is het echt een soort erfgoedmonument geworden? Um, dat is verschillend. We staan, hier nu, uh, we staan hier nu alleen. Ik weet niet, het is wel woensdagmiddag. Dus je zou hier mogelijk wat kinderen kunnen verwachten. Het is ook wel vrij koud natuurlijk, hoewel het zonnetje schijnt. Als je hier in het weekend langskomt, dan zie je eigenlijk dat er toch veel bedrijvigheid is. Maar goed, het is, uh, het is een, een lastig punt. Uh, ik, ik zelf neig er eigenlijk steeds meer toe... om vooral de monumentale waarde... of de erfgoedwaarde van de speelplaatsen te benadrukken... boven uh, de speelwaarde. Omdat ja, over speelwaarde kun je natuurlijk eindeloos discussiëren. Uh, he, je kunt natuurlijk met heel veel recht zeggen... dat er misschien andere vormen van uh, sport en spel zijn... die voor kinderen wat aantrekkelijker uh, zijn. Dit wordt toch vaak als wat saaier uh, gezien. Ik pleit er dan ook niet voor... om uh, iedere uh, uh, oorspronkelijke uh, uh, Van eik speelplaats... weer in Oude Straat terug te brengen. Maar in ieder geval wel om dat uh, wat aan schaarse voorbeelden nog is... juist om te laten zien wat decennia lang natuurlijk het, het, stads, het stadsbeeld bepaald heeft... om dat uh, te bewaren. Ondertussen was er bij het Rijksmuseum ook iemand enthousiast geworden. Dan ging ik dus fietsen om te kijken waar, waar zijn nog speelplaatsen... en uh, waar staat nog een... een, een, een... Een individueel verdwaald uh, speeltoestel. Als je eenmaal begint, kan je niet meer ophouden. <laughs> een soort vogelspotten. Dat is behoorlijk nerdy. Dit is Harm Stevens, conservator 20e eeuw van het Rijksmuseum. In 2013 dreigde er in Amsterdam Nieuw-West weer een speelplaats te verdwijnen. Toen hebben we dus uh, kunnen zorgen dat die toestellen op een goede manier uit de grond gehaald werden. en uh, nou ja, Daar was bijvoorbeeld Paul Lappia, die heeft zich daar erg voor ingespannen. en De, de, de stadsdeel Nieuw-West, de gemeente Amsterdam... is ontzettend aardig geweest om ons die dingen te schenken. Bij een schenking hoort een feestje. En op een regenachtige zomerdag verzamelden de strijders voor de klimkoepel... het duikelrekje en de klimtrechter zich in de tuin van het Rijksmuseum. Het, het, het, het was stromende regen, maar... Uh... Herman Herzberger liet zich niet kisten... en die heeft toen staande naast de, uh, uh, de klimkoepel uh, uh, een, een speech gehouden... waarin die, dus die, die toestellen ook ja, met een mooi woord... en toen uh, sprinte die op de klimkoepel af en klom naar boven... En, uh, nou, dat was een soort van uh, het een startschot voor de andere omstanders. Om ook, uh, Wim Pijbis, de directeur, was er natuurlijk ook bij. De, uh, de stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West, de burgemeester, die was er ook bij. en die, uh, die zijn ook naar de klimkoepel gelopen en zijn naar boven geklommen. En dus die hele klimkoepel die zat vol met uh, uh, hoogwaardigheidsbekleders van zekere leeftijd... die nog heel goed uh, lenig uh, uh, yeah, konden klimmen. En uh, de dochter van Aldo van Eyck heeft zich toen ook uh, uh, uh, uh, daarbij gevoegd. Ik meen zelfs dat hij nog op, uh, op haar kop is gaan hangen aan een van de, uh, uh, de klimkoepel... Uh, uh, dus dat was eigenlijk een hele mooie ceremonie. Er waren ook kinderen uit Nieuw-West. Dus eigenlijk uit de buurt van, afkomstig van de school. Die hadden speciaal vrijgekregen. Het idee was eigenlijk dat zij op de klimkoepel zouden klimmen. En dat daarmee dan de klimkoepel door de, uh, het stadsdeel Nieuw-West... aan het Rijksmuseum zou worden overgedaan. Maar die kinderen die stonden een beetje in een hoekje. En die konden er eigenlijk helemaal niet meer bij. Omdat al die andere... Uh, oudere mensen, zou ik maar zeggen, uh, uh, de, de klimkoepel hadden geclaimd, hadden bezet. En, uh, dus dat was eigenlijk wel interessant om te zien uh, hoe dat ging. Maar het was eigenlijk een hele mooie uh, slotakte van die ceremonie. Dat is een soort, soort performance, leek het wel. En hiermee waren de speeltoestellen officieel ingehuldigd als museumstuk. Maar het leuke is natuurlijk dat dit is, dit is erfgoed waar, zoals jij nu doet... waar je gewoon tegenaan kan leunen en uh, waar je aan mag zitten. We gaan hier niet zeggen van kijken doe je met je ogen. Dat is heel bijzonder. Deze dingen zijn echt collectie. Dus ze hebben een objectnummer. Dus ze hebben een gelijkwaardige uh, administratief gezien. Een gelijkwaardige, uh, hoe noem je dat, status als de nachtwacht. Maar de nachtwacht mag je niet aanraken. En dan mag je ook niet opklimmen. Maar uh, hier mag je gewoon opklimmen. Uh, maar moest jij als conservator 20e eeuw moest je best doen... om uh, de directie zover te krijgen dat dit opgenomen werd in de collectie? Nee, nee. Dat vond men interessant. Wim, pijbus toen nog. Uh, nee, de, want wij, wij zaten wel in zo'n soort... soort uh, ja, wij, wij waren... Aan, aan het zoeken naar uh, voorwerpen, kunst, uh, design, uh, historische voorwerpen... Uh, die, die te maken hebben met de 20e eeuw, die te maken hebben met Nederland. En uh, nee, dit was wel iets wat, wat, uh, ja, wat werd omarmd. Het, die, die dingen die, die, die doen hun werk wel als, uh, als, uh, als ding om naar te kijken. Er ja, is ook een soort nostalgie. Bij, dus ook altijd is ook altijd interessant, maar niet alleen. dat vind ik wel mooi. Uh, niet alleen? nou ja, voor de voor een klas uh, uh, lage school of, of noemen ze wat brugklassers die gaan hier de tekenschool in en als die moeten wachten hier, die gaan dan hier natuurlijk uh, vol uh, op hangen of op duikelen wat je allemaal kan. En die denken dan dat, uh, dat ze nog niet met erfgoed worden geconfronteerd of met geschiedenis. Maar ondertussen. Maar ik, ik geloof wel dat nu we het er zo over hebben, dat, dat het wel eigenlijk ook wel heel goed is dat die dingen hier in de tuin zijn beland. Eigenlijk in zo'n soort schemerzone tussen museum en, uh, en. ja, toch gewoon openbare ruimte. Dat, dat, dat is ook waarom die tuin zo, zo goed is. Aldo van Eycks veilige netwerk van zorgvuldig gecomponeerde speelplaatsen... mag dan verdwenen zijn. Zijn speeltoestellen zijn er nog. In het grijze gebied tussen straatmeubilair en museumstuk... tussen hooggestemde idealen en de praktijk van alledag... hebben de klimkoepel, de trechter en het duikerrek bewezen. Weliswaar met hier en daar een beetje hulp, maar toch duurzamer dan sneeuw te zijn. Ik zou het ook leuk vinden als er een keertje één in Bruitlein gaat. Want dat, dat, zeker als hij naar het MoMA mag, naar New York, wauw. Maar ik zie dat zie ik nog wel eens gebeuren. een documentaire van Tjitske Musche... over de speelplaatsen van architect Aldo van Eyck. Hoewel zeker is dat er geen van eyck speelplaatsen... buiten Amsterdam zijn gemaakt... kunnen ze her en der wel door, losse hand, door het land... losse speeltoestellen hebben neergezet. Dus losse speeltoestellen van Aldo van Eyck door het land. Wij zijn heel erg benieuwd naar of u die tegenkomt. Dus denkt u nou, ik heb op zo'n klimkoepel of duikelrekje gespeeld. En u weet zeker dat niet in Amsterdam is, dan horen we dat graag van u via de Facebookpagina. En verder nog een tip. Op 7 april en 26 mei organiseert Paul Lapia samen met het Van Eesteren Museum in Amsterdam een fietstocht langs enkele van Van Eyck's speelplaatsen in Amsterdam buiten Veldert. Kijk daarvoor op www.vaneesterenmuseum.nl. En in datzelfde museum is tot en met 3 juni ook de expositie De Speelse Stad te zien over de speelplaatsen van Van Eyck. Goed, daar kunt u zelf nog even op uw kop hangen. Um, OVT is er volgende week weer. Na ons volgt nu de perstribune van Max. En ik wens u een hele prettige zondag verder. Dag.